Michel Koenen met het NOS-journaal. Minister Hoekstra hoopt dat het tweede steunpakket voor het bedrijfsleven een nog hogere werkloosheid kan voorkomen. Vanmiddag ligt het kabinet de nieuwe plannen toe. Hoekstra zegt vastbesloten te zijn om te blijven doen wat nodig is. Als er nieuwe lockdownmaatregelen nodig zijn, is er nog geld voor meer steunmaatregelen, zegt hij. Sportkoepel NOC-NSF en 20 gezondheidsfondsen gaan nauw samenwerken om de Nederlandse jeugd nog gezonder te maken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie leven Nederlandse jongeren al redelijk gezond. Maar de samenwerkende organisaties denken dat het nog beter kan. Vooral met het oog op voorspellingen van het RIVM dat bij onze huidige leefstijl in 2040 meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek is. Topsporters moeten jongeren daarom gaan aansporen om meer te bewegen. Jongerenorganisaties als LAX en FNV Young and United zeggen graag mee te werken aan de oproep van premier Rutte om mee te denken over de bestrijding van de coronacrisis. Rutte deed die oproep gisteravond tijdens de persconferentie, waarin nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen werden aangekondigd. De ideeën van jongeren zullen via de Nationale Jeugdraad worden doorgesluist naar het kabinet. En na ING en ABN AMRO gaat nu ook de Rabobank uit van een sterke winstdaling door de coronacrisis. De bank verwacht zo'n 2 miljard euro te verliezen op leningen van bedrijven en consumenten die niet worden terugbetaald. Dat is het dubbele van wat de bank normaal gesproken apart zet voor slechte leningen. En daarbij gaat de Rabobank uit van een krimp van de Nederlandse economie van 5%. En de coronacrisis gaat ook gevolgen hebben voor de winst dit jaar, maar... Hoeveel, dat durft de bank nog niet te voorspellen. Vorig jaar werd er ruim 2 miljard euro winst gemaakt. Het weer nog. Eerst wolkenvelden, later meer zon en 20 tot lokaal 25 graden. Aan de kust vanmiddag geleidelijk wat frisser door wind van zee. Morgen hemelvaartsdag, bijna overal zomerswarm met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag vanochtend weer uw muzikale gastheer zijn. We openden het programma met een prachtig nummer... gecomponeerd en uitgevoerd door Rogier van Otterlo en het Metropoolorkest. En het was getiteld Munich 74. Rogier schreef dat voor de Olympische Spelen die dramatisch verlopen Olympische Spelen in München 1974. Ik dacht wel een aardige opening in het jaar... dat de Olympische Spelen in Japan nog maar de vraag is... of uh, hoe dat allemaal verder gaat verlopen. Uh, een artieste die ik nog niet zo vaak gedraaid heb... maar die toch zeker de moeite waard is... het is toch een artieste van wereldformaat... is Barbara Streisand... Uh, ik ga een van haar bekende nummers draaien... komende uit uh, de film uh, Funny Girl. De geschiedenis van uh, het meisje en de jonge vrouw Fanny Bryce. Het was in de zestiger en 70 70er jaren echt een hit van Barbara Streisand. We gaan luisteren naar Second Hand Rose. Father has a business strictly second hand everything from toothpicks to our baby grand stuff in our apartment came from father's store even clothes I'm wearing someone En dat was Barbara Streisand. Nou, nu de coronamaatregelen weer ietsje versoepeld zijn... Eh, wordt het toch weer eens tijd om ook gezellig te flirten. En dat is waar Michel Delpech over zingt. Pour un flirt. Een echte bekende hit uit de jaren zeventig. dit tout au petit jour entre tes draps entre tes draps Tes bras, un petit tour au petit jour entre tes droits. En dat was dat leuke zomerhitje Pour un flirt van Michel Delpech. Mocht u er morgen met hemelvaartsdag lekker op uit willen gaan... en misschien een van onze rivieren per uh, veerpont over willen steken... luistert u dan naar Dr. Anders P. Die uh, alle ins en outs die gepaard gaan met het oversteken op zo'n veerpont bezinkt. Dr. Anders P. De Veerpont, ook wel bekend als Heen en Weer. Wij zijn hier aan de oever van een machtige rivier. De andere oever is daar ginds en deze hier is hier...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 en daarom ver ik steeds maar vice versa heen en weer heen en weer heen en weer heen en weer heen en weer ik breng de mensen heen ik breng weer anderen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 Yeah. Wat was het einde van de Veerpont? Briljante woordkunstenaar, Dr. Anders P. Dat kan je ook in ieder lied van hem horen. Dit nummer kwam overigens van de beroemde LP... Over land en zee met Dr. Anders P. Even heel wat anders. We gaan weer terug naar het Engelse repertoire. Uh, een uh, hele goede en fijne zaar, vind ik. Mooie stem.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 Takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time.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 Dan is er nu tijd voor wat Braziliaanse muziek. Maar dan wel gezongen door onze regio Jose José Koning. De Nederlandse koningin, zou ik zeggen, van het Braziliaanse lied. Ze gaat zingen Samba de Uma Nota So, oftewel de One Note Samba. Heerlijke muziek altijd, uh, die Braziliaanse sambas, de bossa nova en wat al niet meer. Uh, ik draai weer wat van een Nederlandse artiest, maar zoals ook een tijdje geleden... ik hou er ook van om uh, lokale, of laat ik beter zeggen regionale artiesten te draaien. Uh, een paar weken geleden heb ik nog G. Reinders uit uh, Limburg gedraaid... Maar ook in het oosten van het land zit een uh, singer-songwriter... die ik uh, fantastisch vind. En dan heb ik het over Daniel Loos. Baat bij muziek. De ene heeft baat bij een borrel of twee. De andere heeft baat bij mooi weer. Maar één ding is bij elk mens geliek We allemaal baat bij muziek Muziek met gitaren of met een orkest Muziek u de toekomst, muziek die is west Gereformeerd, communist, rooms katholiek We allemaal baat bij muziek Muziek voor soldaten op weg naar het front Muziek u de hemel, muziek u de grond, alleen nog afzaam naar stadion publiek. We hebben allemaal baard bij muziek. Daniel Lohus Baat bij Muziek, een fantastisch leuke zanger. Wie ook fantastisch leuk is, is natuurlijk onze razende nieuwsverzamelaar Jelmer. Jelmer, goeiemorgen. Ja, hier de nieuwsjager. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel Jelmer, wat heb je allemaal opgedoken voor ons? Uh, nou, er is de afgelopen 24 uur weer het nodige gebeurd. Dus ik heb weer, uh, wat, wat, inderdaad, uh, het, om te beginnen dat gisteravond eh, premier Rutte bevestigde in zijn persconferentie... dat alle geplande versoepelingen per 1 juni eh, door kunnen gaan. Horeca openen op maandag eh, 1 juni om 12 uur. En ook eh, vanaf die dag mogen restaurants, bioscopen en musea weer bezoekers ontvangen. Voor die laatste groep is een extra versoepeling doorgevoerd. Het maximaal aantal personen van 30 is exclusief personeel... en terrassen worden niet meegerekend. Voorwaarden... Iedereen heeft een zitplek uh, in het restaurant uh, en ook op het terras uiteraard. Anderhalve meter afstand tussen de verschillende klanten. Mensen uit hetzelfde huishouden, uh, daar hoeft de afstand niet uh, te worden gehandhaafd, zei uh, de premier gisteravond. Nieuw aangekondigd is dat de basisscholen in heel Nederland op 8 juni weer helemaal open mogen. Middelbare scholen gaan op 2 juni open oproep van de premier is dat er voor deze scholen in die laatste maand echt nog les moet worden gegeven en dat leerlingen niet alleen naar school komen voor toetsen of een mentoruurtje. Ook de bezoekregeling in verpleeghuizen wordt vanaf 25 mei al uitgebreid en per 15 juni wordt de, reg uh, wordt de regeling landelijk aangepast. Meer informatie over de aangekondigde besluiten van gisteravond zijn te vinden op rijksoverheid.nl op de speciale pagina over het coronavirus. En dan uh, staat het daar nog een keer allemaal op een rijtje... en uh, ook dingen die ik nu niet heb genoemd zijn daar terug te vinden. Dan het volgende. Uh, we hebben het er deze week al veel over gehad. Afgelopen weekend vond er een proefplaats op het strand van Zandvoort. De pilots met strandbedjes die uitgezet, uh, uitgezet werden, uh, wordt niet verlengd. Dat schrijft de Zandvoortse Courant gistermiddag. En ook toiletvoorzieningen moeten weer op slot... De reden hiervoor is vooralsnog niet gegeven door de gemeente. Uh, wel uh, zou minister Grapperhaus volgens een woordvoerder uh, aan de gemeente Katwijk en Zandvoort hebben gezegd... dat uh, zij zich eens flink achter de oren moeten krabben... Uh, en goed moeten nadenken over de uh, effecten van de pilot van afgelopen weekend. Dan, uh, vermijd drukte juist tijdens het hemelvaartweekend. Deze oproep doet de veiligheidsregio Kennemerland in een persbericht vanochtend. Er wordt een zonovergoten hemelvaartsdag voorspeld en het merendeel van Nederland geniet straks van een lang weekend vrij. Reden voor Veiligheidsregio Kennemerland om extra te benadrukken dat de huidige maatregelen gewoon gelden om verspreiding van coronavirus te bestrijden. In onze Veiligheidsregio gelden al langere tijd eh, in verschillende gemeenten verkeersmaatregelen die van kracht worden op het moment dat er drukte wordt verwacht. Zoals het afzetten van wegen of sluiten van parkeersplaatsen. Ook in Zandvoort zal dit weekend weer extra oplettendheid zijn van handhavers en verkeersregelaars. Blijf weg van drukke plekken, fiets of wandel een rondje in je eigen omgeving... en stap niet massaal in de auto of in de trein om naar trekpleisters te gaan. Vermijd drukte juist met hemelvaart, benadrukt voorzitter Marianne Schuurmans uh, ook in het persbericht. Dan nog uh, uh, het volgende. Het Zandvoort Museum mag binnenkort ook weer open... Want uh, alle musea mogen vanaf 1 juni hun deuren weer openen. Dat betekent voor het Zandvoort Museum ook weer goed nieuws. Uh, in een persbericht vanochtend lieten zij ook weten dat, uh, dat ze druk bezig zijn met de veiligheidsregio uh, en het museumprotocol. Hierin staan alle maatregelen die genomen worden in de musea uh, op het gebied van veiligheid en hygiëne. Uiteraard wil het museum ervoor zorgen dat de bezoekers en vrijwilligers van het Zandvoort Museum maar ook van het VVV-kantoor een weg weten te vinden in en rond het museum op een veilige manier. Alle museumregels en de openingstijden van het museum zijn binnenkort te vinden op de website. Deze regels zullen te vergelijken zijn met uh, de maatregelen die in winkels zijn genomen. Dan nog als laatste, Erik van den Burg is afgelopen uh, maandag uh, aangesteld als informateur in Zandvoort... Hij zal de komende tijd in gesprek treden met de Zandvoortse fracties om op zoek te gaan naar een nieuwe samenstelling van het college van burgemeester en wethouders. Maar wie is Erik van den Burg? Uh, ZFM Zandvoort heeft uh, vanmiddag om half zes uh, hem te gast in de uitzending. Radiomaker Jaap Koper gaat met hem in gesprek waar de, waarin de nadruk ligt op kennismaking met Erik van den Burg. Wie is hij? Maar natuurlijk, vooral er wordt er gesproken over de huidige politieke situatie in Zandvoort. Hoe nu verder en wat wordt de procedure? Het interview met de informateur is uh, vanmiddag vanaf half zes live te beluisteren op uh, deze zender 106.9 FM. Ook te beluisteren via de ZFM app en sinds kort ook via DHP Plus kanaal 6A. Nou, tot zover. Nou, Jasper, dat uh, was weer. Uh, Jelmer, dat was weer helemaal mooi. Uh, ja. Voor mij is het mijn laatste dagje deze week weer. Jij zit morgen achter de knoppen. Veel succes. Ik ben morgen en vrijdag weer. Ja, ja. inderdaad. Oké, okay, bye bye. Doei, doei. En uh, ja, we zullen Erik van der Burg en uh, alle uh, politieke actoren in Zandvoort maar uh, het beste wensen. En daarvoor heb ik een toepasselijk plaatje klaarstaan van Joe Cocker. With a little help from my friends.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 I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 Ja, de iconische Joe Cocker met uh, With a Little Help from Our Friends. En dat wensen we de mensen hier, uh, de politieke actoren in toe, Help elkaar en zie weer bij elkaar te komen. Trouwens, uh, fantastisch om deze clip ook eens op YouTube uh, te bekijken. Dan duurt die denk ik om en nabij de 10 minuten. Het is een uh, werkelijk fantastische clip uh, om weer eens uh, te bekijken van Joe Cocker. We gaan even heel wat anders doen. We gaan weer naar het Duitse taalgebied. Een zanger die ik regelmatig draai in het programma. Uh, wat poëtisch. En uh, ik heb het natuurlijk over Udo Jurgens. En hij gaat voor ons zingen: Ook in Warschau bloeit de eerste Vlieder. Oftewel, ook in Warschau bloeien de eerste sieringen weer. Er kam aus Frankfurt mit einem Bus, um Warschau zu sehen. Sie war Studentin, sprach etwas Deutsch und sie konnten sich sehr gut verstehen. Doch später war es mehr als das, er war so glücklich mit ihr. Und als der Bus nach Hause fuhr, da sagte er, ich bleibe hier. Auch in Warschau bleek jetzt schon de eerste flieger. Ganz genau so wie in Frankfurt, Wien en in Paris. Auch in Warschau is der winter längst voorüber. Und die Welt is voller Träume en die Liebe is zo süd. Sie liebten sich und träumten davon, zusammen zu sein. Jedoch ein Stempel in seinem Pass sprach ein strenges und amtliches Nein. Selbst noch am Bahnsteig hoffte sie, ein Wunder würde geschehen. Und als sein Zug kam, sagte sie, ich werde es niemals verstehen. In Warschau blüht jetzt schon der erste Frieder. Ganz genauso wie in Frankfurt, Wien en in Paris. Auch in Warschau is der Winter längst vorüber. En die Menschen bauen Zäune, die die Liebe nicht besiegt. Er denkt an sie und glaubt nicht daran, dass er sie verlor. Ein Passbeamter sagte zu ihm, Paragrafen sehen Liebe nicht vor. Doch wenn auch kaum noch Hoffnung ist, wer liebt, verliert nie den Mut. Er liest in ihrem letzten Brief, sie schreibt, bald wird alles gut. Genauso wie in Frankfurt, Wien und in Paris, Auch in Warschau is der Winter längst vorüber. Und man sagt, in solchen Tagen werden alte Träume wahr. ste flieder unter winter ist vorüber vielleicht wird nun Dat was Udo Jurgens. En het muzikale idioom van dit nummer... Uh, deed me heel erg denken aan dat andere hele bekende nummer van Griechi Chobain. Dan wil ik u nu graag voorstellen aan een zanger... uit de streek Andalusia in Spanje. We hebben het over David Bisbal. David Bisbal... Uh, die uh, een zanger is waar uh, twee stijlen eigenlijk door elkaar lopen. Uh, een beetje uptempo Spaanse pop zingt hij vaak. Maar ook invloeden van de flamenco die natuurlijk uit zijn thuisstreek Andalusië komen. Uh, hij uh, is in Spanje behoorlijk populair. Uh, componeert zijn meeste uh, nummers zelf. En we gaan nu luisteren naar een nummer van zijn cd... Sin mirar atras, wat betekent zonder terug te kijken. En het nummer heeft de mooie titel Als wij de liefde bedrijven.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 Meer afleef David Bisbal met Quando hacemos el amor. Ja, met dit mooie weer eh, moest ik ineens denken aan dat eh, mooie liedje van Paul van Vliet. Paul van Vliet, een van onze grote cabaretiers, kleinkunstenaars. En in een van zijn shows had hij een prachtig lied over twee oudere mensen... die boven op de boulevard op een terrasje zitten drinkend, sippend uh, aan hun kopje thee... en het gedoe daar op het strand allemaal aan het bekijken zijn. Een prachtig poëtisch nummer, boven op de boulevard... leven in de kantlijn van de tijd in gedachten zitten wachten op de eeuwigheid en beneden ligt de kluwe in een strijd op leven en dood zijn eigen ego op te duwen vechtend voor het bruiste bloed. Aandacht trekken, nek verrek in het nieuwe jachtseizoen. Je bewijzen overschrijden, want je moet er veel voor doen. Om te scoren borst naar voren, Adams grote ego trip. Modenpozen, drukke doos, langzaam kijken, snelle wit. Rood wentelteven, glimmen zwetend in de zon. Met protectiefactor 7, Sanotal en Saloton. De ruillicht en de winterschilder De warme bakker van de hoek De playboy en de bodybuilder Onrust in de bandplooi En boven op de boulevard Bij een kopje thee Twee oude mensen bij elkaar alle twee, het is niet leuk om te vergrijzen, maar dat zo hevig in de weer zo nodig moeten je bewijzen, dat hoeft God dan niet meer. Waar de blanke top der duinen schittert in de zonnegloed. En de Noordzee vriendelijk bruis, Gunt, Hollands smalle kust Kleine tanga, grote borst. Moeder zoekt en kind vermist. Frikandellen, vette worsten. Hond die op een handdoek vist Oosterbuur in Oentelholzen, daar is nog een meter vrij. Ligt met zijn vriendin te volgen, zit varkenspok met koepselij. Slaap op bier te pletten, kleuker klas, heeft hoge nood Geef scherp terug pijlen etten, hoe je drukt zijn zusje dood Zanger breekt met acht ampère, zingen uit zijn onderlijn Schuil door de geluidsbarrière met zijn nieuwe troetelschijn Lek geslagen op laadboot, achterhoofd met bloedend gat Weer een middag naar de kloof. Je have a job, just elmer moet geloven, dan wordt het zo druk nog niet de komende dagen hier op het strand van Zandvoort. We lopen tegen de klok van 11 en we gaan het eerste uur besluiten met een prachtig nummer uit de musical Miss Saigon Bowie Doi, oftewel Dust of Life. Luister naar Carl Wayne. Like all survivors I once thought When I'm home I won't give a damn But now I know I'm caught I'll never leave Vietnam War isn't over when it ends Some pictures never leave your mind They are the faces of the children The ones we left behind Bwidoi, the dust of life Conceived in hell And born in strife They are the living reminder Of all the good we fail to do We can't forget, must not forget That they are all our children too Those kids hit walls on every side They don't belong in any place Their history they can't even hide It's written on their face I never thought one day I'd plead For half-breeds from a land that's torn But then I saw a camp for children